Welkom. In deze podcast ben ik in gesprek met Eite Koltov en Dick van Niekerk over innerlijk christendom. Het is het thema van het online symposium van deze zomer 2021. In een voordracht tijdens dit symposium gaan zij uitgebreid in op wat innerlijk christendom inhoudt. Maar hoe wordt het door hen zelf beleefd? Mijn naam is Jessica. Ik nodig je van harte uit mee te luisteren. We gaan beginnen. Ah, er is een mooi, <laughs> mooi beeld van wie wij zijn als mens. Dat komt uit, denk ik uit de Advaita. Van, ik stel me dan een hele mooie boom voor, een prachtige eiken een mooie bomen. En uh, dan zit daar op de, een van de onderste takken een vogeltje. dat heeft het ongelooflijk druk. Dat uh, zingt en dat jaagt op voedsel en dat verzorgt zijn jongen en dat houdt andere vogeltjes weg. En dat heeft het druk, druk, druk, druk, druk. En... Dat is precies natuurlijk hoe het in onze mind ook zit. Hè? Want ons hoofd, dat heeft het ook verschrikkelijk druk. Het is een soort autocue van de werkelijkheid. Een soort ondertiteling van de werkelijkheid. Je ziet iemand en een gedachte schiet in je hoofd. Het heeft ook geen zin om daar de strijd mee aan te gaan. Want dan roep je een tegenreactie op. En die, dat maakt niet uit. Dat is allemaal, dat werkt niet. Maar goed, er zit in diezelfde boom iets hoger een tweede vogeltje. En dat vogeltje dat... Observeert alleen maar. Dat kijkt naar het onderste vogeltje en dat neemt het alleen maar waar. Kijken, kijken, niet interveneren, volkomen stilte. En als je dat dan symbolisch zou uitleggen, zou je zeggen... ...ja, misschien is dat het zielaspect van ons. Dat kijkt naar hè, de, de, de, het schaduw zelf, van, of, of dat noemen we in de school dan ego... ...of de persoonlijkheid, weer iets anders... Maar als je naar die boom verder kijkt, dan zit er nog veel hoger een vogeltje, bijna onzichtbaar in de takken, volkomen stil. Volkomen in alle eeuwigheid. Nooit niet geweest. Hij zal er ook nooit niet zijn. Hij is er altijd. En dat neemt waar. En dat neemt waar wat het tweede vogeltje doet in het waarnemen. En hij neemt uiteraard waar... Het verschrikkelijk drukke vogeltje helemaal onder op de tak. En in dit beeld komen wij als mens samen, want je kunt het in jezelf ook herkennen. Die drie, die drie aspecten. En dat, dan is dat hoogste vogeltje is voor mij de bronverbinding, de stilte. De voorkomen stilte. En dat tweede vogeltje, als aspect, is ook stil, maar het zit ook in een groeifase. En in connectie met dat eerste vogeltje gaat hij ervaring opdoen. Want hij neemt waar, hij ziet, hij groeit. En dat onderste vogeltje is natuurlijk, ja, dat het maar door en dat is oké. Okay. Dat is niet anders, dat is de natuur. Vroeg of laat zullen deze drie samenvallen. En dan heb je helemaal een prachtige boom. Ondertiteling van de werkelijkheid, wat een sterk beeld. Nou, we, we zijn, wij, wij mensen zijn eigenlijk geprogrammeerd. Hè? Dat je, eigenlijk zijn we een soort computer, zo simpel is het. Een biologische computer. En Je bent geprogrammeerd door je opvoeding, noem maar op. Hè? De, maar als je kijkt naar wat er in je hoofd gebeurt, dan is dat hoofd altijd actief. Op het moment dat er spanning is of angst, dan begint het te tetteren. En je kunt, dat is eigenlijk een soort ondertiteling van de werkelijkheid. Je neemt dingen waar en je plakt er een woord, een zin achteraan. Je ondertitelt het. En daarmee denk je dat je die werkelijkheid onder controle hebt. Maar het tegendeel is waar, want die werkelijkheid heeft jou onder controle. En pas als je dat gaat zien, dan hoef je daar niet de strijd mee aan te gaan, want de strijd in je hoofd roept alleen maar meer strijd op nog meer verkramping, noem maar op. Nee, je mag er naar kijken in alle stilte. Dan zijn we weer bij het vogeltje. Ja, dat vogeltje, ja. Uh, die stilte ook van het vogeltje. Kijk, ik kan het ook zo zien, het hele drukke vogeltje, dat is het vogeltje waarvan je kunt zeggen, van ja, dat probeert met alle macht doodstil te zijn. Ja. Het is een heel... Uh, vreemd woord eigenlijk, doodstil. Maar het middelste vogeltje, het, laten we zeggen het ziedervogeltje, hè, dat probeert levende stilte te verspreiden naar boven en naar beneden. En ja, dat is eigenlijk ook zo mooi vind ik van innerlijk Christendom. Dan kun je eigenlijk van zeggen van, ja, innerlijk Christendom. Dat is Christendom van een mens, van een wezen. Die probeert door eigenzoekelijkheid uh, zichzelf uh, opzij te schuiven, hogere waarden, die zelf probeert op te klimmen tot hogere sferen, tot het goddelijke, terwijl dat dan een, een, een hele sterke tegenstelling is met het, uh, nou laten we zeggen, klassieke, uh, uh, exoterische christenom. Waar je zegt, ja, dan heb je een God die boven de mensen staat en die naar beteden komt in zijn goede tierenheid en de mensen gunsten verleent. Waardoor ze verlost kunnen worden. Hoe leeft dat in jou? Hoe, hoe ervaar jij dat? Ja, nou, het, het, hoe dat in mij leeft. Ik, ik denk dat ik dat innerlijk zo ook ervaar. Dat er een, een kracht in je is die je opstuult als je die ook de ruimte geeft. Als je ik denk dat dat heel belangrijk is als je je daarvoor openstelt. Hè? En elke ervaring die je daarbij hebt als, als, een, als een cadeautje ziet om, om lering uh, op te doen en om tot inzicht te komen. En ja, inzicht is de enige weg om tot, tot een uh, vorm van liefde, hè? universele liefde te geraken. Zo zie ik dat wel. Nu vraag ik me af, wat is de kern van innerlijk christendom? Eerder noemde je de liefde als kern van innerlijk christendom? Ja, de kern van, van innerlijk christendom dat zit voor mij in dat ene zinnetje... wat ik graag wil dat mij gebeurt, dat doe ik voor een ander. Elke keer weer, als je dreigt vermalen te worden in de woelingen van de dag... aan die zin denken... Misschien wat sterker gezegd van. Uh, heb lief als je lief gehad wil worden. Verspreid liefde om je heen. Maar besef dat ja, voordat je zover bent. dat je toch wel wat. Uh, ja, dan moet je toch wel wat van jezelf waarschijnlijk prijsgeven. En dat is voor iedereen heel verschillend. En, en dan kom je ook tot, via stilte, via liefde, tot stilte. Dat denk ik zeker, ja. Hoe kom je via liefde tot stilte? En, uh, ja, op een gegeven moment dan... merk je van... Ik, ik zit in een vorm van... levende stilte... waarvan je uitgaat van... Ja, een dadeloze... levende stilte. En ja, dat is in mijn beleving... altijd het resultaat geweest van... een, uh, ja, een, een, een liefdevolle benadering. Van de medemens. Van... Uh, ja... In feite van de wereld om je heen. En het pogen hè, om, om, om, om zeg maar zo te leven dat je niemand in deze wereld uitsluit. Ook niet van het planten en dierenrijk. En jezelf, hè? dat is natuurlijk heel belangrijk. Uiteraard. En hoe zit dat op momenten dat je het even moeilijk hebt in jezelf? En je misschien wel in chaos staat. Hoe vind je de liefde of inspiratie op zo'n moment? Die chaos die... Uh, die overwin je op een bepaald moment en die komt dan altijd wel in nieuwe vormen terug, maar nooit zo heftig als aan het begin, zeg maar. Er is altijd perspectief geschapen en als je jezelf in, wat we dan maar noemen, chaos vindt, dan werkt in mijn leven heel sterk dat ik eh, voorbeelden zoek voorbeelden in mijn leven die mij weer optrekken... of waarvan ik denk, ja, dat heb ik nodig... wat die vrouw of die man uitstraalt. Eiten hoe zit dat bij jou? Waar haal jij en haalde jij jouw inspiratie vandaan? Nou, weet je, ik had, ik had als klein kind al het gevoel van... Uh, de wereld klopt niet. Van iedereen denkt dat het echt is wat om ons heen gebeurt... maar het is niet echt... En dat, dat heeft zo ontzettend diep in mij geëtst. En dat heeft mij zo ontzettend kwetsbaar en eenzaam gemaakt. En, uh, maar goed, ik heb natuurlijk als kind ook, en ook toen ik ouder werd, zoveel mogelijk mijn best gedaan om te doen alsof het wel echt was. En dat ging, uh, dat ging goed totdat de kruik uh, barstte. En dat was rond mijn, nou, het was rond mijn 20ste, 21 twintigste. Ik was inmiddels student in Groningen. Mijn eerste studie sociologie was volkomen mislukt. Ik, nou ja, toen was ik een andere studie gaan doen en ik zat vast. De hele wereld zat vast, ik kon geen kant meer op. En toen kwam ik op een lezing van toen nog het, uh, uh, het Rozenkruisersgenootschap. En Jan van Eerden gaf die lezing. En dat was heel bijzonder, want die is... Uh, een paar maanden later de school uitgegaan. het was in de tijd de rechterhand van Jan van Rijkenborg. Secretaris ook. Heel bijzonder mens. Maar wat er ook gebeurde, het was ongelooflijk. Het was alsof er een bom insloeg, alsof er een lichtflits insloeg. En ik kwam volkomen in een diepe, diepe stilte. Mijn hele structuur van persoonlijkheid, hè, mijn naam, noem maar op, alles was weg, het was volkomen weg. Er was alleen nog maar licht, kracht en het werkte natuurlijk tegelijkertijd ook ontzettend beangstigend, want ik was alles kwijt, al mijn identificaties, weg, weg, weg. En ik weet nog wel dat ik daarna, na die lezing door de stad, liep, bijna met tranen in mijn ogen en ik kwam weer bij mezelf onder een grote eikenboom in het Sterrenbos ten zuiden van Groningen. En het was zo'n diepe ervaring. En de werkelijkheid voor mij is ook nooit meer geweest wat hij toen was, daarvoor was. Want op een of andere manier was er een uh, luik opgegaan naar mijn bronverbinding. Ik denk dat, dat je het zo mag zeggen. Het gevoel van vloeibaar te worden was dat ik mijn identiteit kwijt was. Er was geen item meer. Er was geen uh, moment van, van, van uh, verleden, geen toekomst. Mooi, er was gewoon alleen nog een nu, nu, nu. Mooi. En de hele wereld, die, de, de, ja, het waren coulissen die omvielen. Zoiets was het, ja. Mooi. Dick, is dat het loslaten waar jij eerder op doelde? Ja, loslaten, ten diepste is loslaten geloven. Ja, zijn. Loslaten is ten diepste geloven. En loslaten... In het loslaten is natuurlijk iets voor een, een, een persoon iets akeligs, iets uh, wat je uh, moet laten schieten, iets wat je kwijtraakt. Hè? Maar je doet het in het volste vertrouwen. Je laat je iets los in het geloof dat het je hoger brengt, dat het je op een ander niveau brengt. Hè? Dat. dat dat is het prachtige van, van innerlijk christendom. Uh, altijd maar weer loslaten en altijd maar weer een trede op de trap zetten. Jullie hebben een paar keer gesproken over hoe stilte in het christendom, zoals jullie dat innerlijk beleven, belangrijk was. En jullie schetsen een beeld van jullie leven en de momenten van inspiratie daarin. En uh, welke plaats neemt stilte daarin? Stilte binnen... Innerlijk christendom is, is uh, voor mij niet altijd echt stilte in de zin van vervloeien, uh, stil zijn, uh, geen geluid. Stilte in het innerlijk christendom is voor mij innerlijk voelen dat ik in verbinding ben op een vruchtbare manier uh, met andere gelijkgestemden. Dat is eigenlijk de mooiste vorm van stilte, want dat geeft, ja zeg maar... Harmonie. En het geeft ook het gevoel van uh, verantwoordelijk te zijn om die stilte naar anderen ook uit te stralen. Dus ja, het letterlijke stilte uh, ervaar, ik, want, ja, ervaar ik natuurlijk als, als ieder ander op zo'n pad. Maar ik ervaar de stilte vooral in de harmonie. Voor mij is stilte identiek aan aan het zijn van getuigen. Getuigen van jezelf... en getuigen van wat er om je heen gebeurt. We zijn het diepste wezen. Uh, wij zijn getuigen. We zijn, eigenlijk zijn wij Gods... ogen en oren. Ja. Zo zou je het ja. kunnen zeggen. Ja, precies. En als we dat zijn, zijn we in stilte. En tegelijkertijd is er al dat beweeg... Hè, de herrie, en uh, noem maar op... De, de wereld buiten ons... en de buitenwereld in ons... die gaat gewoon door. Als we daar de strijd mee aangaan... zullen we nooit in de stilte komen. Dus het heeft alles te maken met... waarneming... acceptatie van jezelf. En dan... stilte. Parallel, want het is parallel aan de hectiek... van wat doorgaat. Wat je niet met je wil kunt stoppen... en niet moet willen proberen te stoppen. Ja. En ik... Ik wil daar graag een soort actiemoment aan toevoegen. Dus van ja, blijf niet alleen in die stilte, maar probeer daar ook iets mee te doen. Dan heb je het woord weer. En dat schiet me ineens een uitspraak van Martin Buber, de beroemde Duitse theoloog, te binnen: die zegt: God die vraagt helemaal niet. Om over hem te debatteren, te discussiëren, om stellingen over hem uit te leggen, om een uh, wetenschap aan hem te wijden. God vraagt maar om één ding, om hem te verwezenlijken. Ja. En dat denk ik bijna dagelijks aan. En hoe doe je dat? Wat is uh, daarvoor nodig? Uh, zijn. Zijn wie je bent. Uh, de, niks uh, groots. Zijn. Uh, struikelen zoals uh, Nelson Mandela zegt hè, van altijd weer die zon daar die opnieuw begint maar gewoon zijn, het niet benoemen uh, ik heb nog nooit gehad dat, dat ik uh, opschreef van vandaag ga ik eens een echt innerlijk christen zijn nee, ik ga echt zijn wat ik van plan ben, of wat me wordt ingegeven en uh, in het grootste vertrouwen dat ik daarmee voor mezelf, maar vooral voor de mensheid van nut kan zijn. Mooi, dank jullie wel. Jullie vormen echt een mooi complementair duo zo.